...bring met het NOS Journaal. In Friesland is gisteravond iemand omgekomen bij een ongeluk met een luchtballon. Door een windvlaag kwam dat ballon tijdens de daling hard naar beneden... en stuitte de mand meerdere keren op de grond. Vijf mensen vielen vervolgens uit de mand. In de ballon zaten 34 mensen, zes van hen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde tijdens de landing in een weiland bij het dorp De Hoeve. De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar het ongeluk. Spanje vraagt andere Europese landen om hulp bij het bestrijden van natuurbranden. Er is in ieder geval gevraagd om twee blusvliegtuigen en brandweerlieden. De afgelopen weken werden al brandweerlieden uit Nederland ingezet bij het beschermen van dorpen tegen het vuur. In Spanje lopen de temperaturen op tot 45 graden. Door die hitte en de wind kunnen natuurbranden zich snel verspreiden. Ook andere Europese landen zoals Frankrijk en Griekenland worden getroffen door natuurbranden. In het Groningse Stadskanaal hebben vannacht zes auto's in brand gestaan in dezelfde straat. Volgens de veiligheidsregio stonden de auto's niet bij elkaar, maar op enige afstand uit elkaar. In dezelfde buurt stond even later ook een speeltoestel in brand. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de branden. Een deel van de flitspalen langs Nederlandse wegen doet het niet... als gevolg van de hek bij het Openbaar Ministerie. De flitspalen kunnen vanwege de ICT-problemen niet meer worden aangezet... Het gaat om apparatuur die al uitstond toen het OM zijn systemen naar de hack offline haalde. Het Openbaar Ministerie werd vorige maand gehackt en als gevolg daarvan koppelde de organisatie al haar systemen los van het internet. Vanwege de hack kiest het OM er nu voor om uit voorzorg flitspalen die eerder zijn uitgezet niet terug aan te zetten. Hoeveel flitspalen er nu uitstaan en waar is niet duidelijk. Het weer vannacht in het zuiden en westen kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Het koelt niet verder af dan een graad of twintig. Komende dag opnieuw warm en zonnig met 27 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Making love to her with visions clear Walk the days with no one near And I return as Jane and FM is me With your love, love Wrap me up me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 Come on. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian.